Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De export is gedaald. In de eerste tien maanden van vorig jaar is volgens het CBS voor 900 miljoen euro minder geëxporteerd. De daling is het gevolg van de lagere olieprijzen, de zachte winter en minder economische groei. Daardoor liep de vraag naar brandstoffen met bijna 10 miljard euro terug.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 Meetploegen controleren of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Volgens de brandweer is er geen direct gevaar voor omwonenden. Wel wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Uit voorzorg blijven wel twee scholen in de wijk voorlopig dicht. Bij de grote bosbranden in het zuiden van Australië... zijn tot nu toe meer dan 130 mensen gewond geraakt. De meeste van hen zijn brandweerlieden. Ze hebben lichte verwondingen die zijn veroorzaakt door de rook...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 Het is drie koningen vandaag, ja, ja. Dat betekent dat nou, nou mag de keuze eigenlijk pas weg, hè? Dus je had hem eigenlijk moeten laten staan tot vandaag. Samen met Dolly, Tempier, ik ben ik weer bij ZFM Zandvoort... voor uh, Zandvoort Lunch, Dolly. Ja, goeiedag allemaal. Ook, en, uh, ook gezellig dat je er weer bent. Ja, zeker. Het is voor mij weer de eerste keer in het nieuwe jaar. Dus uh, ik Mo zou zeggen, alle luisteraars... Nog de beste wensen. Ja, ik kan net zeggen, best... moeten we dat nog doen. Ja, dus oh, heb jij nog... dat ook nog niet gedaan? Nee, maar hoe lang? Ja, in mijn vorige uitzending wel. Hey, ja. maar, maar, maar hoe lang moet je dat eigenlijk, of mag je dat eigenlijk doen? Uh, de eerste week, hè? Oh, de eerste week van, van, ja, van januari. Dus, dan is het nog gebruikelijk. En oh, oké. Okay. Ja, dus vanaf morgen is het afgelopen. <laughs> zeggen we er niks meer over. over maar we gaan, we gaan het uh, nieuwe jaar fris van start. En jij hebt er zin in, ik heb er zin in toch? Absoluut, ja. Nieuwe jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo is hè? dat. Nieuwe uh, mogelijkheden. De maandag, de, de woensdag, de, de donderdag en de vrijdag... collega Ruud Jansen met Angela natuurlijk uh, verantwoordelijk voor Zandvoort lunst En vandaag is het dinsdag. En op de dinsdag gaan uh, Dolly en ik daarvoor. Ja, daar zijn wij aan de beurt. Zo is dat.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 Although our love is still special. Let's take a chance. Ja, ik wilde zeggen als nieuwe jaar dan beginnen we opnieuw. nou, dat doen we met John Lennon om te beginnen. Starting over. It's been too long, it's been too long. ook niks meer. De techniek, de techniek staat voor niets. We gaan opnieuw beginnen. Ja, we gaan opnieuw... Starting over, hè? Zo heet het, zo heet het liedje ook. Eén keer. We gaan nog één keer opnieuw beginnen. Zo is dat. Daar gaat hij. Ja, we zitten er weer in. We Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. Too We gaan met z'n opnieuw beginnen. Het kan ons allemaal niks spelen. John Lennon, nou, ongeveer wat jaartjes overleden. Inmiddels dol. Was jij daar fan van? Of zeg je van nou? John? Nou, ja, ja. Een, een, een fan is misschien een groot woord, maar wat bewonderde ik die man? Ja. Dat was toch echt een icoon hè, als mens? Zeker weten. Ja. Ja, van zulke soort types zouden er veel meer moeten zijn. Gaan ze ze neerknallen? Wat krijgen we nou dan toch? Ja, dan ja, lopen ze zoveel gek op de wereld rond. Ja, dat zo is. Het, maar, he? Maar. He? Tjonge, tjonge. het was toch uh, een, een, een heel vredelievend mens. Ja. En, uh, met, met ja, Heel getalenteerd. Die kon je alleen maar bewonderen. Die ja. man. Heb jij ja. de periode dat hij daarin, in het Hilton in Amsterdam met Joko Ono uh, uh, te bed ging? Uh, heb je dat bewust allemaal meegemaakt? Of nou, daar het? was ik denk ik net even te jong voor. Maar ja. op wat latere leeftijd leerde ik uh, een, een uh, beroemde voor te kennen. Bout van Doren, Die werkte destijds voor de Telegraaf als journalist. En... Uh, ja, die kwam regelmatig bij mij koffie drinken... als hij de hond uit ging laten. Mm -hmm. En die heeft me daar wel heel veel over verteld en laten zien. En uh, ja, dan ga je je toch ook wel een beetje inleven... in de persoon John Lennon, Ja, ik zou je ik helemaal. Hé, ik heb een verrassing voor je... want ik neem jou nou mee naar Californië. Dat lijkt me heerlijk. En de papa's, uh, de jaren 60. Mijn naam is Juralduif. Uh, dit is Zandvoort Lunst. Kunt u mij nog? Tot u mij nog kan? Ja, nou, vast wel. En uh, mijn zoon Sven uh, organiseerde een aantal jaar geleden in het Mendelcollege in Haarlem een concert te behoeven van War Child. En hij zong daar samen met een klasgenoot... nou, klasgenoot, een schoolgenoot, zo moet ik het zeggen... Marlie Schudden. En ze namen samen uh, de verantwoording voor het liedje uh, Face in the Crowd... wat natuurlijk Lionel Richie met uh, Treintje Oosterhuis heeft gezongen. En uh, zoals het door hun werd gezongen, klonk het zo. I'm just a face in the crowd You probably don't know me As I don't stand out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 Save a little love for me Save a little love for me, yeah Save a little love for me, yeah, yeah, yeah And I'll save my love for you My face in the crowd I don't know your name I'm wearing our initials Around this heart of mine I don't need no proof To know that you are there Hey, hey My heart is strong And my wings are wide. I'm true to all my colors And I wear them all with pride oh, I am your face Divine. But I can feel your heartbeat, you can hear my voice You touched my soul and my soul touches yours And we made a promise somewhere down the line safe dat doe je met charl duif Lunchen? dat doe je met charl duif Dit is Stanford Lunst. Samen met Dolly Tempierik zorgen we weer voor heerlijke muziek tijdens uh, uw lunch. Luisteraars eet smakelijk. 45 met allemaal allemaal en luisteraars. Leuk te melden is dat 24 januari bij Laurel en Hardy in de Haltestraat de After Beatles optreden. Uh, Ruud Jansen en de andere muzikanten, waaronder ik zelf, ja ja. Uh, we gaan daar heerlijke beatlemuziek maken. Dat is 24 januari, dat gaat allemaal om 9 uur beginnen bij Laurel en Hardy. Nou, in uur 2 straks uh, nog wat Beateltjes voor u speciaal. We hebben een nieuwe groener in Nederland. to You're mine Dat betekent dat wij weer gaan voor het nieuws. Uh, door Dolly Tempierik voor u uh, op een rijtje gezet. Uh, je had wel een pittige jingle uitgekozen hè, om dat aan te kondigen. Mooi hè? Ja. Speciaal voor jou gedaan. <laughs> Strijklustig. <laughs> ja, lieve luisteraars. Voor mij weer de eerste keer in het nieuwe jaar dat ik voor u het regionale nieuws ga voorlezen. Nogmaals. Uh, een heel fijn 2015 voor jullie allemaal. We gaan nog eventjes, omdat ik de afgelopen week geen nieuws heb voorgelezen... nog even terug naar de nieuwjaarsduik. Daar hebben we ook iets over te melden. Want record op record is gesneuveld. En dat komt niet alleen door de bevolkingsgroei. De media-aandacht, de gratis kleurrijke Unox-mutsen... en de zachte winter spelen ook een rol... Op 1 januari 2015 was het zeewater voor de kust een graad of 8. En voor een winter is dat niet koud, maar toch. Buiten voelde het met de snijdende wind aan alsof het min 1 was. De deelnemers werden opgewarmd met opzwepende muziek en lichamelijke oefeningen... om even later en masse het zeewater in te hollen. Milo Gerritsen vertelt dat er 4.150 deelnemers ingeschreven waren. En Milo Gerritsen is een van de organisatoren. In totaal waren er met toeschouwers erbij weer ruim 15.000 man op de been. Nou, het is nogal wat, hè? Hij verwachtte het afgelopen weekend om het bedrag voor de goede doelen bekend te maken. Ik heb het nog nergens kunnen vinden en ik heb aan hem gevraagd of hij ons dat kan laten weten. De nieuwjaarsduik is de oudste van Nederland die hier in Zandvoort. En de organisatie is dan ook dankbaar en trots dat initiatiefnemer van de eerste duik ook van G Batenburg inmiddels 84 jaar jong het startschot heeft gegeven.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 Of de paraclider gewond is geraakt is nog onduidelijk. Het zou gaan om een groepje Fransen die aan het vliegen was. Het gaat minder goed met de gezondheid van de fractievoorzitter van het OPZ, Carl Simons. In een mail gericht aan de voorzitter van de raad... met een afschrift naar de fractievoorzitters en de griffie... heeft hij uitgelegd wat er aan de hand is...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 Er kan tot meer dan 10 mm regen gaan vallen. De stevige zuidwester neemt dan wel in kracht af. En draait later naar noordwest. En de temperatuur zal dan gaan stijgen naar waarde omstreeks de 9 graden. Tot zover het weerbericht. Gaan we weer terug naar Charles. Ja, dankjewel Dolly. Nou, ik kling er meteen maar een regenboog tegenaan: de Rainbow van de Marmalade.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 Come on home, keep me warm and love me till a new day's born. Then I pray you will stay forever in my life. Nice. Dat doen we met meeboot. Charles Duif, elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. Please Up Clearwater clearwater Clearwatery Varm. Luister eet smakelijk nog allemaal. En uh, dit is Wesley Klein. Elke keer als ik jou zie. Laat het zonnetje maar schijnen. dat de dag als het gaat. Laat de wolken maar verdwijnen. Door de deur die open staat. Ik geef de hemel duizend kleuren. Ik geef elke ster een naam. Vandaag gaat het gebeuren. Dan zal mijn hart weer overslaan. Van elke keer als ik je zie, elke keer is het bijzonder Ik kan het niet verklaren, voor mij ben jij een wonder Mijn hart slaat slaan Deze draai ik speciaal voor Mandy Schorel. Mandy.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 Can't we disagree? Ja, waarom kunnen we het niet zonder uh, oorlog uh, toch niet met elkaar eens zijn? Dat is eigenlijk een beetje de inhoud uh, van het liedje. Met een mooie videoclip erbij. Dat was mijn eigen zoon, Sven Duijf. Ja, luisteraars. De kerstbomenverbranding is dit jaar op 7 januari om half acht. dus morgen. Op het strand ter hoogte van uh, het Schuitengat. Dat is de doorgaan, doorgang aan de achterzijde van Dirk van den Broek, richting het strand. Kerstbomen, die kunnen daar uh, 7 januari ingeleverd worden... tussen de klok van 1 uur middags en 4 uur middags... bij de remise aan de Kaming-On-straat nummer 20... of natuurlijk bij het Schuitengat. Voor elke boom die u levert, krijgt u overigens een kwartje. Uh, 25 eurocent moet ik eigenlijk zetten. En een lot. Nou, er wordt waarschijnlijk ook nog wat van load, dus... Uh, er worden 20 cadeaubonnen, oh ik zie het al. Er worden twintig cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente een, uh, de winnende lotnummers bekend. En dat gebeurt allemaal in de Zandvoortse krant en op uh, de gemeentelijke website natuurlijk. Nogmaals dus de kerstboomverbranding 7 januari morgen dus half acht op het strand ter hoogte van het Schuitengat. De doorzijde, achterzijde Dirk van den Broek richting het strand. Kerstbomen kunnen worden ingeleverd uh, tussen uh, 1 uur uh, s middags en 4 uur s middags bij de remise aan de Kamerling Onnesstraat. Nou, helemaal duidelijk toch? Voor mij in ieder geval wel. We gaan uh, nog een uh, nummer van John Lennon uh, beluisteren. Woman. We naderen het zijn uh, van 1 uur alweer. Elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. En dat betekent dat we er eventjes moeten onderbreken... maar we zijn er zo dadelijk nog een vol uur bij u terug... met het tweede deel van Zandvoort lunst. Als u nog niet gegeten heeft, uh, eet smakelijk... en uh, heeft u het wel gedaan, goede bekomst natuurlijk. Uh, ik ga afhaken en dan doe ik nog met een klein, uh, een klein stukje muziek. To your bed tonight. Oh, deze is zo mooi, die ga ik straks gewoon nog helemaal voor u draaien. Maar nu uh, moeten we eruit over 5 seconden, dus uh, ja. Just people... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...